Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amerikaanse senator John McCain... ...kent ...dat zijn medische behandeling was stopgezet. McCain was ruim 30 jaar senator voor de staat Arizona. De laatste jaren stond hij bekend als uitgesproken tegenstander... ...van zijn partijgenoot president Trump. Die heeft op Twitter zijn condoliances aangeboden aan de familie van McCain. Het lijkt erop dat de migranten van het Italiaanse reddingsschip Di snel van boord kunnen. Premier Conte zegt dat de katholieke kerk zo'n 100 mensen opvangt. Albanië en Ierland zouden beide 20 migranten willen opnemen. Eerder ging een deel van de opvarenden al aan land. Eerst jongeren, later mensen met TBC en schurft. De familie van de Spaanse oud-dictator Franco zal alle wettelijke middelen aangrijpen om te voorkomen dat Franco's stoffelijke resten worden weggehaald uit de vallei der gevallenen. Dat schrijven zeven kleinkinderen in de verklaring. De Spaanse regering wil graag dat Franco wordt weggehaald uit het mausoleum waar ook tienduizenden slachtoffers liggen uit de bloedige Spaanse burgeroorlog. Zowel voor als tegenstanders van de dictator. Bij een busongeluk in Bulgarije zijn zeker 16 mensen omgekomen. Nog 27 mensen raakten gewond, van wie enkelen er slecht aan toe zijn. De bus botste tegen auto's, raakte van de weg en gleed door nog onbekende oorzaak in een kloof. Waar de slachtoffers vandaan komen is niet bekendgemaakt. Morgen is in Bulgarije een dag van nationale rouw. De tropische storm Leen die Hawaii teistert is verder afgezwakt. Het Amerikaanse Weerinstituut heeft alle waarschuwingen daarom ingetrokken. Wel kan het nog altijd stevig regenen en blijft de kans bestaan op nog meer overstromingen en modderstromen. Het weer, langs de noordkust nog een enkele bui, verder vandaag geregeld zon, later meer bewolking en vanavond van het westen uit regen. Het wordt vandaag 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 For the night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 C'est la foi C'est la foi C'est la foi Ik heb geen zin om te gaan. Ik heb geen rentrer chez moi Ik soir Je zin om te gaan. Ik heb ce soir Ik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 www.zfmzandvoort.nl Ik kan I shimmy y'all. Bad girls gon' swallow la la. Bust down on my wrist and it bitch. My beaky rain right bigger than this. Uh, Matter how I'm ever lived. Uh, uh, Dollar like got too many girls. Uh, Matter how I'm ever lived. All she wears red bottom heels Push it back it up, put it on the top. Push uh, it drop it low, put it on the ground uh, DJ, pop it, she of follow that. Shimmy a, shimmy a, shimmy a. Drink. la la. Drink. la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy la la. Drink. la. That's all I'm not in world To the Dalai Lama He know I'm a fashion killer Word to John know He copping that Valentino Ain't no telling me no I'm that bitch and he, he knows Like I like wife white for these thoughts You don't get wins for that I'm Having another good year We don't get blims for that It's the gang still called We don't get minks for that When I'm poppin' them bananas We don't link chimps for that I, I gave these bitches two years Now your time's up Bless her heart She throwin' shots But every line sucks I I'm in that cherry red form With the brown guts My shit slappin' like Dude, Dilla, Lebron Nuts If you feelin' Come on, take a sip Cause you know what I'm saying. Uh. ooh Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah So I love Dragos, pa-la-la-la